gaan wij praten met mevrouw Verrij. Welkom. Dank u wel, Ben. Er is uh, heel veel gezegd en geschreven over het parkeerbeleid... en omdat het zo onveelomvattend is... hebben wij u gevraagd om een en ander uh, uit te leggen. Uh, in het voorgesprek heb ik al gevraagd over Jip en Janneke... en daar kom ik straks nog een keer op terug. Uh, toch nog even terug naar uh, de vergaderingen van 7 december en 21 december. In uh, de commissievergadering uh, er zijn er nogal wat insprekers... Uh, die hadden allemaal een beetje een mening over, uh, over het parkeren. Voelde u daar uh, het belang van in? Dat, dat mensen uh, de, de verhuurder van de schelp, de ondernemers, uh, de stroompachters? Uiteraard. Ik hecht altijd heel veel waarde aan eigenlijk een ieder die de moeite neemt om in te komen spreken. Want dat wordt toch vaak nog als een drempel ervaren. Dus ik ben altijd heel blij als mensen de moeite nemen om in te spreken... Maar los daarvan hebben we in het voortraject natuurlijk ook met heel veel verschillende partijen gesproken. En zoals u nog wel weet hebben wij wellicht in de zomer ook een tijdelijk parkeerregime ingevoerd. En ook naar aanleiding daarvan hebben heel veel mensen zich toen al wel gemeld met nou ja, verbeterpunten, maar ook met complimenten. En ook dat soort zaken neem je allemaal mee eigenlijk in het opstellen van die beleidsstukken. Er waren ook redelijk wat vragen, zoals het heet, verduidelijkende vragen van de raadsleden. Dus uh, dat ging allemaal door. Um, de bewoners werden niet genoeg geïnformeerd. En dat komt straks terug in het amendement wat we nog even gaan uh, bespreken. Um, wat mij in de commissievergadering al opviel is dat het erg oppositie-coalitie was. Hoe heeft u dat beleefd? Nou, wat, ik, eh, wat denk ik goed is om even toch een korte geschiedenis ook terug te pakken. Eigenlijk was aan het begin van deze periode al de bedoeling om één fiscaal regime in te voeren. Want wat je merkt in Zandvoort is dat het parkeerbeleid heel versnipperd is. Dat leidt tot heel veel onduidelijkheid. Het leidt tot verschillende tarieven in verschillende wijken. En al heel lang lag er een advies op de plank van de rekenkamer. Voor nu in Zandvoort één duidelijk beleid in, één fiscaal regime. Dat is uh, een aantal malen bevestigd uh, uh, door de Raad... en dat ging ook een tijd lang goed, in unanimiteit zou ik bijna zeggen. Maar als het dan op de uitvoering uh, komt... dan zie je wel dat er verschillende ideeën ontstaan uh, bij partijen. Bijvoorbeeld als het gaat om tarivering. Maar ik ben heel blij dat we eigenlijk het voornemen zoals dat al lang bestond... nu ook tot uitvoer kunnen gaan brengen. Uh, dat wordt ook... Uh, uh... Een paar keer uh, geroepen, zeker door uh, mevrouw Van der Veld... die uh, laat dat zelfs nog optekenen als een soort stemverklaring. Hè. De Raad heeft in maart 2021 unaniem voor een fiscaal parkeerregime gestemd... op basis van een stevige rapport van de Rekenkamer. Dus dat is een paar keer herhaald. Toch uh, zijn er drie partijen die uh, uh, het daar niet mee eens zijn. En dan dus laten we de, raads-, de commissievergadering van wat het is... En dan gaan we over naar uh, de raadsvergadering van 21 december. Nou er liggen hier twee amendementen. Amendement inspraak, parkeerverordening en een amendement over participatie. En over, uh, even kijken hoor, deze gaat over de belastingen. En uh, de eerste amendement, en ik zal er een stukje uit voorlezen, uh, overwegende dat... In zowel het raadsprogramma als het latere coalitieakkoord staat... dat bewoners actief betrokken zullen worden bij het tot stand komen van het beleid. Waarbij de wijze en mate van de participatie wordt vastgelegd in de raadsvoorstellen. Uh, u wordt herhaaldelijk verweten dat er niet genoeg geparticipeerd is in beide vergaderingen. Uh, u vindt dat er wel genoeg geparticipeerd is. Waar ja. zit dan dat verschil tussen de denkwijze van de oppositie? Nou, ik participeren wil niet zeggen dat iedereen tevreden is... En dat, dat, dat vreekt zich, want er is inderdaad een aantal mensen die zeggen van nou, voor mij hoeft dit regime niet. Um, maar nogmaals, um, het participeren wil niet zeggen dat, dat iedereen uh, tevreden is. He, dat, dat is bijna een utopie en dat merk je eigenlijk in alle dossiers. Desalniettemin hebben wij en met de ondernemersvereniging heel veel intensieve gesprekken gehad. We hebben natuurlijk die enquête in heel Zandvoort gedaan. We hebben naar aanleiding van het zomerregime... heel veel individuele betrokkenen ook uh, gesproken. Mensen die toen hebben gebeld van... goh, hebt u ook aandacht uh, bijvoorbeeld voor de mantelzorgers? Mm -hmm. Dus dat soort zaken hebben we wel uh, betrokken. En participatie, dat, dat kent verschillende niveaus... en verschillende uh, stappen. We noemen dat ook de participatieladder. En een belangrijk deel, namelijk informeren... Uh, dat moet ook de komende maanden nog plaats gaan hebben. En dan gaan we een mooi filmpje maken ook... U had het net al over Jip en Janneke taal. Nou, dat is heel belangrijk om nogmaals goed uit te leggen wat er gaat gebeuren. Want de stukken die nu zijn vastgelegd, ja, dat is vrij juridisch ook van aard. En wat meer technisch van aard. Nou, ik kom daar zo nog even op uh, over de bijlagen. Uh, het tweede abonnement is, gaat over iedere inwoner. Uh, er staat inderdaad in het uh, coalitieakkoord... Uh, de eerste parkeervergunning voor van wordt gratis... Is dat niet een beetje vergezocht om dat zo neer te leggen als abonnement? Want een, een gezin met vijf kinderen krijgt dus vijf vergunningen. Nou, het is nooit het idee geweest om uh, iedereen een gratis parkeervergunning te geven. Dat, dat, is, dat is nooit de intentie geweest. En dat blijkt ook wel uit de volledige tekst en context. <coughs> en zeker ook de gesprekken die toen uh, gevoerd zijn. En, en los daarvan uh, ja, is het denk ik niet onredelijk om, aan, om ook... Uh, kosten te hebben voor een auto. Want een auto, hè, linksom of rechtsom... ook als je kijkt naar de benzineprijzen... is nu helemaal niet gratis. Mm -hmm. We hebben wel gemeend echt een, een handreiking te moeten doen... door de eerste vergunning eh, voor ieder huishouden gratis te maken. Maar de tweede, op basis van kostendekkendheid... Hè, dat was ook een afspraak in het coalitieakkoord... hebben we op die manier doorgevoerd. Nou, ik kom bij dan ga ik toch heel even een hele en terug... De allereerste parkeervergunningen zouden ook kostendekkend uh, geweest zouden zijn. Inmiddels is het natuurlijk een, uh, een, een aardige post voor de gemeente om daar wat mee te doen. Um, dit gaat de gemeente geld kosten. Nou uiteindelijk, hè, als je kijkt naar onze parkeerinkomsten... Um, dan, dan komt eigenlijk het allergrootste deel komt toch van onze toeristische bezoekers, Dus van de parkeerterreinen en van de... Uh, ja, langs de boulevard, et cetera, de fiscale gebieden die we nu al hebben. En een relatief klein deel komt van de vergunningen. Dat is toch, je hebt dat toch moeten opbrengen met een beperkt aantal huishoudens... omdat een deel natuurlijk van Zandvoort nog ongereguleerd was. En als je kijkt naar de bulk van onze inkomsten... Ja, dan komt dat mm -hmm. toch van nou, bijvoorbeeld parkeerterreinen Zuid. Voor de duidelijkheid, fiscaal parkeren betekent dat er alleen maar meters komen? Dat klopt. Het is eigenlijk een middel om nou ja, heel gericht te kunnen... Sturen. En fiscaal parkeren wil zeggen inderdaad dat je aan de hand van een aantal parkeermeters... gewoon heel gericht kunt sturen en kunt reguleren. En dat geldt zowel voor nou, de visite die, die een inwoner ontvangt als voor de inwoner zelf. Het gaat voor heel Zandvoort gelden. Dat betekent dus ook noord, zuid en, uh, en, en oost, zal ik maar zeggen. Dus iedereen krijgt een kaart en overal komen meters te staan. Ja, het geldt eigenlijk voor alle wijken van Zandvoort, maar niet voor Bentveld. Want daar blijkt uit, nou ja, zowel draagvlak, maar ook de parkeerdrukmetingen, dat dat nog niet nodig is. Maar het geldt wel voor heel Zandvoort. En uh, de ouderwetse nou, papieren kaart, die, die een aantal uh, van onze inwoners al wel kennen, die wordt afgeschaft, want het wordt helemaal digitaal. Dus we gaan echt toe naar een digitaal uh, systeem. Dus je krijgt niet meer een... een nou ja, een papiertje achter de voorruit, om het zo te zeggen. Het stond ook in de brief, je mag hem nog laten liggen... ter, ter verduidelijking, maar eigenlijk gaat alles nu uh, digitaal ja, worden. met ingang van 1 juli. Hoe is de reactie uit Noord? Nou, eigenlijk is de reactie op Noord... naar aanleiding van uh, het zomerregime positief. Um, want de, aanvankelijk was dat ook wel um, een moeilijke inschatting. Moet je nu Nieuw-Noord nu wel of niet betrekken... bij dat tijdelijke zomerregime? Uh, uiteindelijk uh, hebben we daar ook met de raad een goed gesprek over gehad... en is beslist om dat wel te doen. En eigenlijk uh, waar uh, er voor de invoering vrij veel onrust uh, was... merkten we dat daarna eigenlijk heel veel... Uh, nou ja, ook men heel tevreden was eigenlijk daarover... omdat je toch merkt dat het, uh, nou, dat het in die zin heeft gewerkt... en dat het rustiger was in de wijken. Ja, ik, ik moet dan altijd een beetje aan de Grand Prix denken. De, de, de, toen begon Noord ineens van, joh, wij willen ook, want... En nu uh, wordt het uitgerold en men is tevreden. Dat, uh, dat vind ik ook wel netjes. Uiteindelijk moet dit voor het hele dorp gelijk zijn, toch? Dat klopt, dat klopt. En we, waar, waar je altijd, en dat geldt eigenlijk voor ieder dossier... moet altijd zoeken naar een goede balans in Zandvoort... tussen je inwoners en je bezoekers. En wat we hiermee proberen te doen... is wel onze inwoners ook te beschermen... en tegelijkertijd ja, ruimte te geven aan onze bezoekers... maar met name eigenlijk langs de randen... Um, u heeft beloofd dat er um, ruimte is voor bijstelling. En dat is ook een aantal keren gezegd. Hè. Er, mevrouw van der Veld haalde iets in wat onduidelijk was. Dat heeft u toegegeven. Van joh, dat moet ik ook nog veranderen. Er, er blijft het een beetje een lopend proces? Totdat je echt zegt van, nu is het klaar. Ik denk dat dat heel verstandig is om zeker de eerste tijd... heel goed te monitoren wat de effecten zijn. Want dit is... Onder de streep helemaal nieuw voor heel Zandvoort. Want we hebben wel een aantal wijken die al vergelijkbaar regime hebben. Maar nog niet op deze schaal. En we hebben nu natuurlijk nog wijken die niet gereguleerd zijn. Dus je kunt bepaalde aannames doen. En die zijn ook, dat zijn ook beredeneerde aannames aan de hand van onderzoek en dergelijke. Maar de praktijk zal het wel moeten uitwijzen. Zo mm -hmm. hebben wij een enquête gehouden. Nou ja, ook onder onze... Toeristische bezoekers en die zeggen nou als het uh, een euro duurder is, dan, dan ga ik wel op het goedkope terrein uh, staan. Dus als dat terrein een euro goedkoper is, dan, dan ga ik daar staan. Nou, of dat in de praktijk ook zo zou zijn, dat, dat moeten we echt gaan zien. Ja. En stel nou dat die euro niet genoeg is, Nou, dan moet je misschien wel twee euro verschil maken. Dus dat soort zaken zijn wel ja, de knoppen om aan te draaien ja. om het nog verder bij te stellen. Kan ik dan uh, uh, eigenlijk zien als toerist... dat ik, als ik hier uh, uh, Zandvoort binnenrij, wat voor mij het gunstigst is om te parkeren? Ja, dat is zeker heel belangrijk. We hebben dat afgelopen zomer ook al in andere talenbordjes uh, ook opgehangen. Want je merkt wel dat, uh, dat het soms voor, parkeer, uh, ja, voor parkeerders uit het buitenland... heel onduidelijk was welk regime geldt mm -hmm. nou... en wat mag je nu wel of niet. En die communicatie is, is wezenlijk. En daarom willen we dat op onze site... maar ook op die van Zandvoort Marketing... En we zullen dat echt gewoon heel duidelijk moeten communiceren. Dan gaat u vooral op de grote parkeerterreinen staan. Ja, nou, inmiddels uh, is het bord uh, parkeren in het centrum van Zandvoort uh, met drie talen. Dus die kanten uh, gaan wel goed uh, op. Um, ik kom zo nog even terug over een aantal stukken. Nou, we gaan eerst even naar muziekje luisteren, ik begrepen.